Het NOS Journal. Lizola Thomasen. Drie bestuurders van een scholengemeenschap in Amsterdam zijn opgepakt vanwege fraude met subsidies. De directeur van de school, de voorzitter van het college van bestuur en de controller van de school worden door de FIOT verdacht van valsheid in geschriften. Ze Zo zouden leerlingen hebben ingeschreven op een niet bestaande basisschool en vroegen daarvoor subsidie aan bij het ministerie van Onderwijs. Het ministerie kwam de fraude op het spoor tijdens een controle. De subsidie, ruim 250.000 euro, is teruggevorderd bij het schoolbestuur. Het openbaar ministerie wil niet zeggen op welke school de verdachte werkte. Minister Ploemen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking... is bezorgd over het aftreden van de Malinese premier Diara. Hij werd gisteren gearresteerd door militairen. Ploemen, die vanochtend terugkeerde van een werkbezoek aan Mali... benadrukt dat de toedracht van de gebeurtenissen onduidelijk is. Ze spreekt van een ernstige terugslag in het prille overgangsproces in Mali. In maart werd daar een staatsgreep gepleegd. De hulp aan het land is opgeschort. In de vier grote steden kunnen dak- en thuislozen langer gebruik maken van de speciale winteropvang. Volgens de GGD in Rotterdam is de regeling in elk geval tot en met vrijdagochtend verlengd. De winterregeling is van kracht bij kou en garandeert dat iedereen die dat wil binnen kan slapen. Ook in Amsterdam, Utrecht en Den Haag zijn extra bedden beschikbaar voor daklozen. In veel gevallen regelt het leger des hels de opvang. De ondernemingsraad van de politieacademie heeft het vertrouwen opgezegd in het college van bestuur. De OR denkt niet dat het college onder leiding van oud-generaal Van Baal de politieacademie naar een nieuwe toekomst kan leiden. Onduidelijk is bijvoorbeeld welke taken overgaan naar de nationale politie die op 1 januari in feit is en wat hiervan de consequenties zijn voor de medewerkers van de academie. Het rommelt al een tijdje bij de politieacademie. Eerder dit jaar werd bekend dat de academie stop, eh, kampt met grote tekorten. Ook is er kritiek op het niveau van het onderwijs. De politiebond ACP steunt de actie van de ondernemingsraad. Het weer, zonnige periode en winterse buien wisselen elkaar af. De meeste buien vallen in de kustgebieden. De temperatuur ligt tussen 1 graad in het oosten tot 4 vlak aan de westkust. Morgen meer bewolking, soms regen of natte sneeuw. En het wordt dan een graad of 3. AMB Verkeersinformatie een file op de A12 Arnhem richting Utrecht. Twee kilometer tussen Afrit Oosterbeek en Maandenbroek. kwam door een ongeluk. De weg is weer vrij. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam staat ook twee kilometer... maar dan tussen Delft-Zuid en Afrit-Berkel en Roderijs. Door een kapotte auto is de rechte rijstrook dicht. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort. Door een ongeluk vijf kilometer file... Uh, de file neemt in lengte toe. Verkeer richting Amersfoort kan omrijden bij Knoppert Rijn Zweert door Hilversum te volgen via de A27 en de A1. Andere kant op, op de A28 richting Amersfoort... staat ook een file tussen knooppunt Hoeverlaak en Leusden, 2 kilometer. De beleggingsupdate van ABN AMRO. De wekelijkse online video met onze specialisten van het Expert Center, Zodat u niet alleen weet wat er nu speelt, maar vooral hoe u daarvan profiteert...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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grütke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Nederlandse bedrijven zijn erg somber over de werkgelegenheid. De diepste crisis na de oorlog, zou je kunnen zeggen. Die sombere voorspellingen, die hadden de onderzoekers wel verwacht. Eigenlijk hebben werkgevers het niet zozeer meer over een crisis... maar over een nieuwe werkelijkheid. Dit is de dag waarop we maar vrolijk moeten blijven... onder de zich opstapelende somberheid over de economie. Gisteren de voorspelde krimp, vandaag berichten over minder banen. Straks na half drie praten we daarover met economen en oud-minister Willem Vermeent. En we verklappen alvast dat hij Nederland... het slechtste jongetje van de Europese klas vindt. Hij bezocht de straatkinderen van Oeganda. En donderdag trekt hij als straatmuzikant door Nederland... om daar aandacht voor te vragen. Siep van der ploeg zit hier aan tafel. Ja, wordt dat niet lastig in een krimpende economie... aandacht vragen voor armoede in Afrika? Ja, ik denk dat we nog steeds heel erg goed hebben... als je dat vergelijkt met de kinderen in Afrika. Dus uh, ik denk dat we wel iets kunnen missen voor hen. Dan ga je de mensen van proberen te overtuigen. Precies. Zometeen ook een gesprek met journalist Aldi de Jong. Hij schreef een boek over de gedoogsteun van de SGP aan het kabinet Rutte 1. Wat heeft dat opgeleverd? En elk moment kan het verlossende telefoontje komen voor coureur Guido van der Garde. Die hoopt op een stoeltje in de Formule 1. Ja, gisteren twitterde je al Guido dat je goed nieuws had. Dus iedereen dacht dat stoeltje is binnen. Maar dat was helemaal niet zo, toch? Nee, het was eigenlijk drie Twitterberichten achter elkaar. En, uh... Het komt zo toevallig uit. Maar, maar je bedoelt ik, iets heel anders. Nee, nee, nee ik bedoelde niet alles. Maar ik hoop deze week wel goed nieuws te horen. Ja. Oké, okay, dus je gaat er wel vanuit. uit? Maar je moet altijd vanuit gaan. Je moet altijd positief blijven. Altijd blijven, blijven geloven. Nou, heeft u een vraag aan Guido van der Garde over dat snelle autorijden? Stel hem dan via Twitter met de hashtag DIDD. Of reageer via de website Dit is de Dag.nu. Dus wilt u een vraag stellen aan deze snelle man? Laat ons dat weten. Onze huishistoricus Herman Pleij is er ook. Met hem praten we over de dreigende sluiting van slot Loevenstein. De dichter bij de dag is vandaag Raymond de Jong. Het gedicht over deze uitzending hoort u tegen half vier. Ja, Adi de Jong, politiek verslaggever bij het Reformatorisch Dagblad. Vanmiddag presenteer jij je boek over de gedoogrol die de SGP speelde onder Rutte 1. Hartelijk welkom. Hallo. Naast jou zit SGP-leider Kees van der Staaij, ook u hartelijk welkom. Goedemiddag. Ja, de SGP zat letterlijk op de achterbank op die bewuste 12 april. Laten we nog even teruggaan naar die tijd. Het ah, lijkt wel het feit dat premier Rutte vanmiddag Kees van der Staaij. dat hij die vanmiddag heeft bijgepraat. We oh, ja, moest natuurlijk gezamenlijk toen creatief zijn. en dacht: nou ja, als het niet aan een tafel en een stoel kan. dan gaan we het in een auto doen. Oh, als de vraag zou komen, ben je als SGP bereid om gedoogsteun te overwegen... dan is ons antwoord ja. Dat is voor ons een bespreekbare optie. Ja, op de achterbank. Heimwee naar die tijd, meneer Van der Staaij. Nee, geen heimwee. Elke tijd heeft weer zijn eigen uitdagingen, zullen we maar zeggen. Ja, en mist u de contacten met het Centrum van de Macht? De contacten zijn nog altijd uitstekend... Dat is niet opgehouden nadat u uh, geen gedoogrol meer vervulde. Nee, kijk, Het gaat ook om natuurlijk heel veel mensen die er toen in Den Haag rondliepen. Die lopen er nog steeds rond. Uh, en wat dat betreft krijg je van uh, investeren in goede contacten. Nooit spijt, is mijn ervaring. Nee, Adit Jong. Jij hebt uh, als politiek redacteur van het uh, Reformatorisch Dagblad... het avontuur van de SGP met speciale belangstelling gevolgd. Uh, ja, misschien moeten we maar met het, het grootste nieuws uit het boek beginnen. Uh, ik las dat uh, Mark Rutte... ...aan het orgel heeft gestaan van Bas van der Vlies en Maarten Dijk. Ja, dat klopt. Ik weet niet of dat nou het grootste nieuws van ik het, het boek is. Dat vond wel nieuw. Ja, vind ik ook. Oké. Okay. Uh, Wat was er aan de hand? Nou ja, uh, dat was op die bewuste dag... Uh, ...dat Rutte de SGP-Jongerendag in Utrecht bezocht. Uh, op zich best wel opvallend natuurlijk. Uh, Minister-presidenten bezoeken niet zomaar alle Jongerendagen... ...van alle politieke partijen. Uh, dit deed Rutte wel... En dat had natuurlijk een diepere betekenis... want de SGP was heel belangrijk voor de coalitie in die tijd. En s'avonds uh, ja, legde hij inderdaad ook nog een bezoekje af... aan de oud-SGP-leider van de Vlies in Maar wat was de achtergrond daarvan? Wat moest hij daar? Um, nou, ik denk dat je dat gewoon kunt verklaren uit uh, de goede communicatieve eigenschappen van onze minister-president. <laughs> Die um, had gewoon zin in een stukje gezelligheid op de zaterdagavond. Nou, dat ook denk ik. Hè. Het een sluit het ander niet uit, maar daarachter zal zeker ook wel meegespeeld hebben uh, zijn streven om uh, de contacten met deze partij uh, zo goed mogelijk aan te halen. Ja, meneer Van der Staaij, heeft u een bemiddelende rol gespeeld bij dit bezoek? Nee hoor, dat was uh, uh, helemaal uh, uh, vanuit de familie en zo geregeld. Het was uh, gewoon een leuke gest. Het was, hij was in de buurt en vanuit die oude contacten die er ook waren... Uh, werd er toen even in het uh, reisplan ingepast. Heeft hij ook op dat orgel gespeeld, Addy? Uh, daar uh, is mij niets van bekend. Waarom uh, heb je dat niet uitgezocht? Ik ben vrij gedetailleerd in dat boek, zoals mensen die het lezen kunnen vaststellen. Maar ergens is een grens. Ja. Meneer van der Staaij, u kreeg op een gegeven moment een, een, een, een telefoontje van Mark Rutte die in Zeeland was. Wat was er aan de hand? In Zeeland? Uh, ja, daar was hij op een gegeven moment uh, gestuit bij, uh, uh, bij een bedrijfsbezoek. Aan iemand die nog wat aardigs ook voor de SGP wilde meegeven. Die wilde de premier wel ontvangen. Maar die had toch wel ook een warm hart voor de SGP. Dus die zei van nou, maar dan moet je wel wat meenemen voor de SGP. En dat waren Zeeuwse bolussen of zo? Het waren geen bolussen, het waren, het waren wel zilse producten. En die heeft u vervolgens via de minister-president ontvangen? Uh, dat is toen uh, keurig netjes in de auto meegegaan en dat is uh, bij ons beland. En het waren allemaal legale producten, dat we ja. er geen rare dingen bij denken. Wat, wat uh, zou u denken? Ja, ik weet het niet, ik durf ja. het bijna niet te zeggen. U kent ons toch, we blijven ja. altijd binnen de grenzen van de wet. Maar, ja, maar u deed het niet, het kwam naar u toe, je weet nooit wat er naar je toe komt. Nee, dat was helemaal goed. Dat, dat was helemaal goed. Orde. En als ik dat zo hoor, meneer Van der Staaij, dan u zegt... ja, de mensen lopen nog altijd wel rond in Den Haag. Maar die, deze nauwe contacten, die zijn er toch waarschijnlijk niet meer. Is er toch niet een, een gevoel van gemis bij u? Nou kijk, we hebben ons natuurlijk altijd... Uh, gerealiseerd dat de positie waar we in de vorige periode mee te maken hebben, dat dat een bijzondere positie was. Dat we uh, ja, toch regelmatig in de gelegenheid waren om de doorslag te geven. Uh, en dat hing ook trouwens steeds weer af van het gedrag van andere partijen. Want het hoefde niet alleen van de SGP te komen, maar het was wel zo dat de SGP eigenlijk van alle niet-regeringspartijen het meest welwillend tegenover het kabinet stond. Dus u werd net zo makkelijk even ingeruild voor een ander. Nou kijk, wij hebben nooit het idee gehad van... Um, wij hebben nou een hele bijzondere um, verhouding... tot de plannen van dit regeerakkoord en gedoogakkoord. Nou, u zat wel regelmatig aan tafel. U was op, op erbij als er overleg was af en toe. Maar kijk, wij hebben altijd gezegd... wij hechten aan onze onafhankelijke en um, constructieve houding. Wij willen onszelf blijven... U mag het nu blijven. gewoon vertellen hoor, meneer Van der Staaij. Wat ja, er allemaal gebeurd is, is. Het staat in het boek allemaal. Precies, dit staat erin uh, dat wij eigenlijk ook steeds hebben gezegd, wij hechten eraan... om gewoon van plan tot plan te kijken, kunnen wij ermee instemmen of niet? En er is dus nooit een moment geweest waar heel veel mensen naar op zoek zijn geweest. Maar is er nou toch niet één geheim moment geweest... waarop een dik document is doorgenomen en hier teken je voor... en uh, daar ben je aan gebonden? Nee, zo is het niet geweest. En uh, dat, was, dat, dat maakt het wat ongrijpbaarder, dat maakt het wat schimmiger. Maar het was wel de realiteit van waaruit wij gewerkt hebben. En dat ja. beviel prima. Ja. Want Aldi, dat was niet toevallig hè, dat er niks op papier stond. Er was goed over nagedacht. Zoals ik dat begrepen heb, uh, is daar wel degelijk over nagedacht. Ja. Want je had het ook je anders voor kunnen stellen... dat je inderdaad uh, één A4'tje maakt en zegt van... Uh, nou mensen, wij uh, steunen jullie globaal. Als jullie dan op deze vijf gevoelige terreinen... Hè, we kennen ze wel, het schrappen van het verbod van godslastering... zondagsrust enzovoort. Als jullie daar dan geen stappen ondernemen. Maar uiteindelijk is uh, blijkbaar de afweging gemaakt om dat niet te doen... En uh, vond men deze werkwijze van, wat ik noem, een gentleman's agreement, prettiger. Ja. Heb jij de partij zien veranderen al? Die loopt al heel lang rond in Den Haag. Je kent die partij van binnen en van buiten, vermoed ik. Gedroegen ze zich anders dan vroeger? Nou, ik, uh, ik heb ze wel wat zien veranderen. Maar dat moet je niet zien van zwart naar wit of van wit naar zwart. Uh, er was al veel langer een veranderingsproces in de SGP gaande. Uh, de tijd van Kersten mm. en zand... De echte dominees die uh, ja, nog veel meer de preektoon hadden, zal ik maar zeggen. Dan spreken we over 19. Ja, dan spreken we over het interbellum. En, en kort ah, na dat is de... al even geleden. Ja. Ja, en kort na de Tweede Wereldoorlog. Die tijd was alweer gevolgd door de tijd van de ingenieurs. Van Rossum, van de Vlies. Die op een praktischere wijze alweer politiek bedreven. En, en dan zie je dus nu weer een ontwikkelingsstap... Uh, van uh, ja, een periode waarin de SGP nog nooit zoveel invloed had. Als een kind in de snoepwinkel schrijf je over Elbert Dijkgraaf... kamerlid nou ja, van de SGP. Dat beeld heb ik wel eens gebruikt hè, uh, om, om aan te geven... van uh, uh, deze twee mannen, Kees van der Staaij en Elbert Dijkgraaf... deden dat nou bepaald niet met tegenzin, als ik ze zo waarnam. <laughs> maar uh, ze vonden dat leuk en dat begrijp ik ook wel. Politiek is leuk. Ja, Meneer van der Staaij heeft u genoten, mag ik het zo vragen dan? Ik vond het mooi om, um, die, um, om meer dan in een andere periode invloed te kunnen uitoefenen. Maar het was ook weer niet zo dat je nou de hele tijd in een stemming uh, rondliep. Van oh kijk ons nou eens uh, hier mooie dingen doen. Want je had ook wel een gevoel van ja, ja, je draagt ook wel een behoorlijke verantwoordelijkheid. Als je bepaalde plannen aan een meerderheid helpt. Um, uh, en zonder jouw steun zou dat niet het geval zijn. Eigenlijk zoals ik in andere periodes in de Kamer ook wel eens zat. En daar kwam een collega naar me toe en die zei van weet je dat jullie de doorslag kunnen geven bij een motie. Dan krapt hij ook nog wel even. Even extra achter de oren en dan dacht je van ja, weten we wel even heel zeker precies wat we hier doen. Ja. Dus het is, het was ook wel een heel stuk intensiever uh, dan een andere periode. Heeft en ook, je bent natuurlijk ook veel drukker met de informele contacten. Ja. Heeft het ons land vanuit uw perspectief gezien structureel iets opgeleverd? Nou, kijk, ik, ik heb nooit het idee gehad, en dat is ook niet uh, bewaarheid, dat wij nu uh, deze gelegenheid konden benutten om de wereld fundamenteel te verbeteren. Dat scheelt. Als we dat soort ja, hele maar. optimistische ideeën hadden gehad, van, nee. nu gaan we doen. Die gedachte hadden, hadden eigenlijk veel simpeler het uitgangspunt. Laat er gewoon de dingen blijven doen die we altijd doen. En hé, hey, dan zal je zien dat we eigenlijk meer kansen hebben... om invloed uit te oefenen dan een andere periode. En dat is gebeurd. En daar zijn we blij mee. En zo zou ik het morgen weer doen als ja. die gelegenheid zich voordeed. Want Aldi, heeft het SGP veel opgeleverd? Nou, ik, dat uh, kun je van verschillende kanten bekijken. Als je zegt van uh, de landswetten, het beleid... dan denk ik dat uh, het resultaat gering was... Um, kijk je weer naar wat het de partij heeft opgeleverd. dan uh, komt het mij voor dat die derde zetel die men in de wacht sleepte. ook uh, zeker niet losstaat van deze anderhalf jaar. En nou, dan heeft het de partij uh, best wel wat opgeleverd. Ja, bevestigt u dat, meneer Van der Staaij, dat dat daarmee te maken heeft? Nou, het heeft zeker ook een rol gespeeld. de zichtbaarheid uh, van de afgelopen periode ook. Het besef bij veel mensen van, hé, hey, wacht even, die SGP staat eigenlijk op heel veel andere terreinen voor uh, standpunten waar ik me wel in kan vinden. Wat wel geholpen heeft uh, voor een aantal mensen om uh, het hokje van de SGP aan te kruisen bij de afgelopen verkiezingen. Ja. We moeten nog even praten over senator Holdijk, uh, eerste Kamerlid voor de SGP, die ook een cruciale rol kreeg omdat de SGP uh, of de, de, de coalitie in de Eerste Kamer op een gegeven moment geen meerderheid meer had. Die werd daar niet gelukkig van, hè, Addy? Uh, dat kon bijna iedereen uh, die een beetje mensenkennis heeft uh, wel zien als je hem door de gangen zag lopen... en uh, ja, je zag het nog beter als je hem al wat langer kende. Dit was helemaal niet de man eigenlijk om in deze positie te zitten. Hè? Een, een, een, een bescheiden, rustige man, bijna apolitiek, zou ik zeggen... Uh, die zijn taak uh, in de Eerste Kamer vooral opvatte... als uh, ja, het beoordelen van de wetten daar op hun handbaar, he, houdbaarheid handhaafbaarheid en juridische consistentie. En niet iemand van de politieke spelletjes. En uitgerekend deze man, een uh, zeer flegmatieke man. Uh, die die kwam, werd daar dus gebombardeerd tot de machtigste man van het binnenhof. <laughs> dat beviel hem niet echt goed. Hij was ook een keer kwijt, schrijf je in je boek. Ja, dat heb ik uh, ook uit uh, uh, betrouwbare bron vernomen, dat er op op een gegeven moment een belangrijke stemming was. Die was ook voor de coalitie uh, belangrijk, ik meen rond de bijstandswet. En uh, men rekende dus vast op de heer Oldijk, want die had mij nodig. Hè. Dat, dat was het hele spel. Uh, er was één stem tekort in de Senaat en die had mij nodig van de SGP. En waar Rempel uh, dat debat begint of die stemming... en uh, ja die pakt uit met 37 tegen 37. Dus dat was toch wel eventjes een, een teleurstelling... Uh, aan de kant van de coalitie, de ministers en de medewerkers. Ja. Dat bleek hierin te zitten, dat Holwijk had niet doorgehad. Dat die stemming er was en was net een ommetje aan het maken rond de Hofvijver. Um, met zijn pijp vermoedelijk. Met zijn pijp en, en, en bereikbaarheid is niet de grootste waarde in het leven van Gerrit Holwijk. Dus die had zijn mobieltje ook uitstaan. Ja, en een, een paniekerig telefoontje van de medewerker van de staatssecretaris... naar de burelen van de SGP hielp niet meer. Dat hielp toen niet meer en gelukkig wordt er dan bij 3737. 37, een week later nog een keer gestemd. Toen was uh, Holdijk er wel en kwam die wet erdoor. Ja. De laatste vraag, meneer Van der Staaij. Al die schrijft op een gegeven moment... Ja, u zou wel een beetje sorry mogen zeggen tegen de ChristenUnie... want die heeft u wel hard aangevallen in de tijd dat zij regeerde. Voelt u daar iets voor? Nee, dat uh, is een beeld wat, denk ik, door bepaalde losse uitlatingen is ontstaan. Maar als je gewoon terugkijkt naar uh, de handelingen... als je die terugleest, dan zie je dat wij altijd op een hele reële en evenwichtige manier ook hebben geoordeeld... over de punten die de ChristenUnie voor elkaar wist te krijgen... en punten waar wij zeiden van, daar kan nog wel een schepje bovenop. Oké, okay, dus Adi, dat heb je verkeerd gezien? Nou, uh, ik, ik, heb, ik schrijf in mijn boekje dat uh, de, er zijn best uh, kritische uitspraken... Uh, gedaan tegenover de ChristenUnie... in de tijd dat zij op het plus zaten, uh, in de trant van... Uh, ja. Wat bereiken die mensen nou eigenlijk? En uh, als ze wat bereiken, is dat nou typisch des-christen-unies? Dat soort geluiden heb ik toch wel vaak Of ja, met enige en de... regelmaat gehoord. En dan zeg ik, als je nou nu terugblikt, moet je zeggen... Eh, ja, heb je zelf dan heel veel meer bereikt? Nee. Of, of is dit ook gewoon okay. de harde werkelijkheid van onze eeuw? Uh, waarin Zo werkt kleine, het tegenwoordig, ja. Ja. Meesturen vanaf de Achterbank door Addy de Jong wordt vanmiddag gepresenteerd. Aanbieden aan Pechtold, zou ik denken, Addy? Nou, had ook leuk geweest, hoor. Ja. Ik, er waren talloze mogelijkheden. En wie wordt het? Uiteindelijk is dat Hans Wiegel geworden okay. en natuurlijk Kees van der Staaij... die zeg maar de hoofdrolspeler van mijn boekje is. Wij gaan praten over muziek met Siep van der Ploeg. Siep, je gaat iets heel bijzonders doen. Je gaat optreden als straatmuzikant. Ja, zo ben ik ooit begonnen ja. en dat ga ik nou weer proberen. Maar ik dacht, mensen met zo'n succesvolle carrière als jij... die hoeven niet de straat meer op, maar dat ga je toch nou, doen. Als je nu dan moet het wel eens gebeuren... Hè? om bijvoorbeeld aandacht te vragen voor uh, het goede doel... Uh, voor de straatkinderen van Oeganda. Want dat is wat jij, waar je aandacht voor gaat vragen? Ja. En, en waar gaan we jou op zien treden? En wanneer? Nou, door het hele land. Ik, uh, het zijn tien stations, hoop ik te halen. Ik begin uh, s ochtends om kwart over zeven in, uh, in Leeuwarden... en ik eindig in Deventer. Hoop ik te halen? Je weet het nooit met de NS, bedoel nee. je? Nou, dat wil ik. nou het <lacht> gaat ik. Heel erg goed hè. Dus, misschien de uit die ik nodig had. Misschien Zorg. worden er wel elf. nou is er vier, een met de vier aangaan, dat helpt misschien ook. Ja, dat maar zou goed, ook goed, je stapt dan uit op die stations en dan treed je op. Ja, ik speel daar en ik, ik vouw mijn gitaarkoffer open en daar kunnen de mensen hun giften in gooien. En, en onderweg ontmoet ik heel veel pers, uh, regionale pers vooral. En probeer ik aandacht te vragen voor uh, voor de straatkinderen van Kapala. Voor, en voor een programma, wat wordt, wordt uitgezonden zondag 16 december. Ja. En, um, en we hopen zo zoveel mogelijk middelen geld op te halen om daar uh, aan een project uh, te werken dat heet Dwelling Places. En dat zit in de hoofdstad Kampala. Ja, nou, straks meer over die kinderen. Ja. Eerst maar eens even naar een van de nummers die je dan op al die stations gaat spelen. Wat, ja. wat, wat ga je onder andere laten horen daar? Nou, ik, heb, uh, ik ben met mijn gitaarkoffer en een liedje daar naartoe vertrokken. En uh, dat liedje, dat, dat heet Do You Know It's Christmas Time. Hé, hey, van... dat komt weer bekend voor? Ja, bekend <laughs> liedje. Nou ja, om alvast een beetje in de kerststemming te komen. Maar ook om te zien van, uh, dat was in 1984, hoe gaat het daar nu? Uh, dus uh, ik denk dat het een uh, goed uh, toepassend liedje is voor die tour. Oké, okay. wil je het even laten horen? Want uh, ja, je hebt toevallig gaan. je gitaar meegenomen. Ja. Dus, uh, Geef jij geld aan straat bij muzikanten, helemaal? Uh, ik, daar is bijna geen begin aan als je veel in grote steden bent. Maar ik doe altijd wel mijn best door dat munten los in mijn zak te hebben. Als het zie van de ploeg is, zou ik het wel doen. En, uh, nou, nee. nee. Nou, nee ja, nou, ja, je wel je ja, maar maar wel nou. was een doel, maar hij is wel een beetje atypisch natuurlijk. Ja. Dat is een... bedoel, hij, maar hij is niet vals, zou uh, je zeggen. Ja. ja. Nou, het gaat oh. mij, hè? Dat al dat geld. Nee, nee. nee, dat nee is duidelijk. duidelijk.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 Wrap your arms around the world at Christmas time. But save a prayer. Pray for the other ones at Christmas time. It's hard, but when you're Tears. and the Christmas bells the tree on the shinings shines of doom Well tonight See? Dankjewel, Siep van de Ploeg. Kom nog even aan tafel zitten. Want we willen natuurlijk nog wel wat weten over dat project in Oeganda... waar je dat geld voor ophaalt op de stations... en waar dat televisieprogramma ook over gaat. Kinderen, had je het over? Wat, wat, ja. voor, wat voor kinderen zijn het? Het zijn of kinderen kinderen uh, van een bepaalde stam in Oeganda, Karamajong. En die kinderen, die, uh, er zijn heel, vaak, heel veel weeskinderen tussen... en uh, die komen uit het bevindsje Karamadja. En daar wordt vaak gezegd... ja. In Kapaal is het leven allemaal beter. Dus heel veel kinderen gaan daar naartoe. En, maar uiteindelijk belanden ze daar op straat. En uh, ja, hebben totaal geen enkele toekomst. En um, uh, lijden daar honger. Vaak mijn broers, je zusjes, de ouders zijn uh, al overleden. Hm. En uiteindelijk is er een organisatie, dat heet Dwelling Places. En die zorgt ervoor dat die kinderen uh, een kans krijgen en onderwijs krijgen. Uh, en uiteindelijk uh, ook een opleiding um, en een stageplek... En zo uiteindelijk toch een redelijk bestaan kunnen ja. opbouwen. Je bent er ook heen geweest, je hebt het ook gezien. Hoe, wat trof je aan, hoe zag het eruit? Ja, dat is, dat is, dat is onbeschrijfelijk. Je ziet daar kinderen die amper net kunnen lopen... van twee, tweeënhalf, drie jaar die daar op straat zitten. Zo jong? Zo, zo klein, want de, de kleinste zitten vaak op straat uh, in zo'n familie... omdat die natuurlijk ook uh, vaak uh, eerder geld krijgen dan als ze groter zijn. Maar ja, die worden daar uh, ja, dus, uh, onmenselijke omstandigheden. Ja. Dus echt nodig. Hoe is ja. het dan? Want jij bent, jij bent een bekend artiest. Je zult vaker gevraagd worden voor, voor dit soort dingen. Ja. Waarom heb je voor dit project gekozen? Wat, wat sprak je daarin aan? Uh, nou, ik werd benaderd door Kijk in Actie. Het is een project van Kijk in Actie. Uh, het heet voor het programma Kinderen in de Knel. En uh, ik heb me daarin uh, verdiept. En ja, ik vind dat, uh, dat elk kind, uh, waar ook ter wereld, een, een kans verdient. En ik vond dat ik hier aan mee moest werken. Ja, en waarom juist wel aan deze en niet aan een, waarschijnlijk een heleboel andere vragen die je ook krijgt? Nou, ik doe het wel veel, hoor. Je doet het wel veel, ja. ook. Is Als helemaal, we jou bellen, dan... Nee, nee, nee. Ja. Uh, nee, nou, als het een grote en goede organisatie is dan ben uh, ik dan vrij je. snel enthousiast te krijgen. En ik oh. doe uh, deze kerst nog iets voor de, de stichting Doen een Wens. Kijk, en, uh, oh, je bent gewoon heel aardig, Herman. Nee, ik vroeg me af hoe je dat nou precies gaat doen. Dus je gaat op een station zitten en dan zet je een bord neer of zo. Of, of er wordt duidelijk gemaakt wat je daar doet. Uh, je nou, er is nu inderdaad al aandacht voor, en, maar ik sta er gewoon inderdaad uh, als straatmuzikant en heel veel mensen zullen niet weten uh, nee, dat waar dat voor is. Ja. Uh, ik doe dit nummer en nog een paar andere nummers van mezelf ook en uh, ik ga tussendoor natuurlijk wel vertellen over dit project ja, ja. en ik hoop dat in het voorbijgaan dat mensen toch iets meekrijgen ja. en uiteindelijk uh, dat uh, wanneer die collecte in de kerk zal zijn uh, eind dit jaar, dat mensen denken hé hey, ja, dat weet ik nog, oh, dat is precies, zo in ja. dat programma of ja. op het station heb ik dat gezien, daar ga ja. ik extra voor geven. Precies, wat gegeven wat ik aan straatmuzikanten geef, haal je niet veel op. <lacht> ik bedoel, <lacht> nou, ik, ik, ik weet het niet af. Maar. <lacht> dat is niet waar. Want nee, ik, blaar, heb, ik weet dat ik, in, uh, ik heb, uh, toen ik een jaar of 18 was, ging ik op vakantie naar Italië. Dat heb ik alleen kunnen betalen van het op straat spelen. Ah, ja. Maar jij oh, was ja? ook goed. Nou ja, er zijn <lacht> betere straatmuzikanten dan mij oh, nog hoor. Ja. Okay. Guido dus, van der Garde jij, jij zei oh, toen... Het ja, ja, rijn... Ik ken ook toevallig iemand, dat is, mijn, dat is de vriend van mijn schoonmoeder. En die heeft vroeger ook veel op straat ge, ge, gespeeld. Ja, die, die, die zei ook van, uh, dat is goed, goed verdienen hoor. Die rijdt nu in de Formule 1. Nee, nee die rijdt nu in de Formule 1. Maar, <laughs> maar die kon er van leven. Goed, zie. Donderdag ben jij dus te zien op al die stations. Ja. Het, uh, we zullen op de website alleen even een linkje zetten. Dat als mensen jou willen gaan bekijken. Dat dat kan. Dankjewel. je Na het nieuws van half drie gaan we praten met economen en oud-minister Willem Vermeent... over een merkwaardig verschijnsel. Terwijl de werkloosheid in Nederland stijgt, komen steeds meer Spanjaarden hier werken. Hoe kan dat? Nu is het nieuws van half drie gelezen door Lieselo Thomassen. Radio 1. Het NOS-journaal. Bij treinongeluk dit voorjaar in Amsterdam heeft niemand opgemerkt... dat een van de twee treinen door een rood sein was gereden. Dat schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een rapport over het ongeluk. Nog de machinist, nog de verkeersleiding en de beveiligingstechnologie... hebben het opgemerkt, zo staat in het rapport dat nu wordt gepresenteerd. Een andere conclusie is dat de dienstregeling... door werkzaamheden veel te krap was gepland. Op de plek van de botsing werd aan het spoor gewerkt. Treinen uit beide richtingen moesten om en om over één spoor. De onderzoeksraad vindt ook dat de NS meer moet doen om bij een botsing letsel bij reizigers te voorkomen. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken vraagt de burgemeester van Maastricht en de commissaris van de Koningin in Limburg... om opheldering over de verhuisvergoeding voor een familie op woonwagenkamp Vinkenslag. Gisteren bleek dat een familie een miljoen euro heeft gekregen voor het verplaatsen van drie woonwagens. Plasterk zei in de Tweede Kamer dat hij verbaasd is over de gang van zaken. En de politie heeft opnieuw twee mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de quote 500 bende. Hun DNA-sporen waren op de plaats van hun inbraak gevonden. In het onderzoek naar de criminele bende zijn in oktober en begin november al 18 verdachten aangehouden. Ze gebruikten de quote 500 om te bepalen waar ze zouden toeslaan. En dat is nieuws op dit moment. ANWB verkeersinformatie. In het hele land, behalve in Utrecht, Zuid-Holland en Zeeland, zijn de lokale wegen plaatselijk glad. Files op de A16 Rotterdam-Breda. In beide richtingen voor het knopen te 2 kilometer. De Van Brienenoordbrug is open geweest. Een aanrijding op de A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Soesterberg en zat 6 kilometer. Alle reisschokken zijn weer vrij. Verkeer richting Amersfoort kan eventueel ook omrijden via Hilversum. Ook de andere kant op staat wat file tussen Knaupert Hoevelaak en Leusden. 4 kilometer. Radio 1. Dit is de dag. Dag, ...mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met hier aan tafel coureur Guido van der Garde... ...over zijn hoop op een Formule 1 stoel, Aldi de Jong over zijn boek over de SGP... ...Herman Pleij die maakt zich zorgen over de dreigende sluiting van slot Loefestein... ...en Siep van der Ploeg die is voor don donderdag is voor één dag weer straatmuzikant. En u hoorde in het nieuws al over de persconferentie van de Onderzoeksraad... ...voor de Veiligheid over het ongeluk in Amsterdam. Later uh, dit uur meer informatie daarover op deze zender. U kunt reageren via Twitter met de hashtag DIDD... ...of ga naar de website dit is ditisdedag.nu. De economie blijft krimpen en de werkloosheid blijft stijgen. Bij ons is oud-minister en econoom Willem Vermeent. te gast. Goedemiddag, meneer Vermeent. Goedemiddag. Wanneer krijgen we nou eindelijk eens positieve cijfers te horen? Ja, ik vraag het me ook af. Ik ben van nature optimistisch. Maar als je deze cijfers uh, ziet, dan uh, word ik zelf pessimistisch. Ja, want er is werkelijk geen lichtpuntje te zien, hè? Nee, het lichtpuntje moet je toch vooral uh, buiten Nederland zoeken. Als ik kijk naar Europa, uh, Duitsland uh, doet het nog steeds redelijk. Uh, hoewel daar ook... Uh, wat aarzelingen in de economie zichtbaar worden. Uh, als je kijkt naar de andere vervelende landen die het slecht doen in Europa... dan zie je ook weinig lichtpuntjes. Italië zag er redelijk bij, maar wordt nu ook afgerekend... door de financiële markt op dit moment, door een regeringswisseling. Ja. Nee, Europa ligt er een beetje bleekjes bij. Maar Nederland nog bleker. Ja, in Nederland is staat, als je kijkt naar de cijfers... dan is het zo dat Nederland in de achterhoede zit qua economische groei. En we zaten heel goed bij de werkgelegenheid... En We hadden de laatste werkeloosheid, maar op dit moment de laatste cijfers, als ik kijk naar Europa, dan zien we dat wij ook in snel tempo op het terrein van de werkeloosheid ook slecht gaan scoren. Hoe komt dat? Ja, hoe komt dat? Ik denk dat we ons eerst eens moeten afvragen, die tijd is aangebroken, doen we het wel goed. Wij zijn, denken altijd dat we het slimste jongetje van de klas zijn, we zijn ook als eigenwijs. En we denken altijd dat we het heel goed doen. En het wordt nu echt tijd om ons af te vragen. Ja, misschien moeten we toch eens nagedenken of we het echt wel zo goed doen. Nou ja, kennelijk niet dan. Maar en, wat doen we dan verkeerd volgens u? Nou ja, in de eerste plaats is het natuurlijk wel zo. Wij wijzen altijd naar het buitenland. Als het slecht gaat met Nederland, dan leggen wij uit dat wij een exportland zijn. En als de wereldeconomie het minder doet, dan doen wij het ook minder. Die verklaring is onvoldoende. Uh, wat nu duidelijk wordt, is dat wij een groot aantal zwakke punten hebben in onze economie. En het eerste zwakke punt, wat nu zichtbaar wordt, en dat is een beetje gemaskeerd, omdat onze export het altijd goed deed, uh, is het feit dat we in tien jaar tijd vijf kabinetten hebben gehad, waardoor er veel op de plank is blijven liggen. Zoals dat we te weinig hebben On te weinig. Nou, net ontslag, kijk, het ontslag kun je nou zeggen, dat is buiten ongelukkig. Op dit moment moet je niet aan het begin aan het ontslag richten. Dat moet je niet doen. En ook die WW moet je niet doen. Oh. Want blik is dus feitelijk gesproken, op dit moment, als je het zou doen, op de huidige arbeidsmarkt. ja, dan rest alleen maar de werkeloosheid. Als iemand boven de 50 nu werkeloos wordt. dan okay, heeft je heel dat is het een kans. dat is dus een zwak punt, maar dat moet je nu niet oplossen, zegt u. Nou jawel, wel. Je, je moet die maatregel wel nemen, maar de, de echte zwakke punten zijn. In de eerste plaats, op dit moment is. Uh, wij zijn heel slecht in innovatie. En dat is ook de verklaring waarom uiteindelijk mensen uit het buitenland hier binnenkomen met technische vakken. Uh, we hebben De komende jaren hebben wij middelbaar niveau, hoger niveau en lager niveau 150.000 mensen nodig die uh, in ICT en technologie gaan werken. Nee, die hebben we niet zelf die opgeleid. Niet. Nee. Nee. Dus dat, betekent, nee, dat er meer, opgeleid. betekent dat er meer uh, arbeidsmigranten naar ons land komen. Morgen verschijnt er een rapport... Waar, waaruit blijkt dat er inderdaad steeds meer arbeidsmigranten naar Nederland komen... om hier te werken. Wij volgden een van deze migranten... een reportage uit Spanje van Lex Rietman. Daar ja, zegt Carlos... dit padbord neem ik mee. Het is uh, zaterdagmiddag... in een grote sportsupermarkt... in Alcalá de Henares... bij Madrid. Ja. Carlos... Morgen ga je emigreren naar Nederland. Spannend? Zie sí, veel. Sí? Ja, heel, heel nerveus zegt hij. Ik ga hier la novia, y es un cambio bastante duro en mi vida. Ja, zegt hij. Ik laat mijn familie achter, ik laat mijn vriendin achter. Je koopt de spatbord omdat je je fiets meeneemt? Sí, me llevo la bici para moverme por allí. Es lo típico utilizar la bici. Ja, zegt hij, dan ben ik in ieder geval voorbereid op het Nederlandse leven. Nou, laten we even kijken wat je verder nog nodig hebt. Ah, oké, okay, ja. oké. Okay. En Laura, vanavond de laatste avond dat Carlos nog hier is. Ja, sí, een pena, Een beetje triste. Ja, ze is een beetje, een beetje triest. Ja, maar goed, ik zal er Dat hoop ik. Ja, ze zegt ik hoop dat we, dat we elkaar snel weer zullen zien. Ben je ook van plan om naar Nederland te gaan uh, op, op termijn? Ja, sí, espero. Estoy y espero Laura, het, de vriendin van Carlos, heeft milieukunde gestudeerd <laughs> en ze hoopt dat ze ook snel een baan kan vinden in Nederland. We moeten nog een, een pomp hebben, een fietspomp. Is handig hè, mooi uutje. De ja. fietspomp doet het. Carlos, ja, ja sta hè. Ja sta, la comprécha. Ja? Ja, we zijn klaar voor de vlucht naar Nederland. In de loop van dit jaar hebben al 55.000 Spanjaarden hun land verlaten. Maar de enorme werkloosheid is niet de enige reden. Carlos Bacillier vond als computervrazer in de metaal tot nu toe altijd wel werk. Maar de economische onzekerheid en het gebrek aan toekomstperspectief... drijven ook vakmensen met een baan ertoe om hun heil elders te gaan zoeken. Savonds in zijn stamcafé vertelt Carlos hoe hij tot dat besluit is gekomen. En trabajo, pero al no haber estabilidad, lo mejor es ir a un sitio donde hay estabilidad y ver a ver si puedes trabajar ahí. In het geval van Carlos was het niet zo dat hij geen werk had, maar het was altijd uh, onzeker en soms werd hij ook niet betaald, uh, omdat het bedrijf het in de financiële problemen zat. Vandaar dacht hij van, nou, je komt op een gegeven moment op een leeftijd. Je bent 31, hè? 32. En op een gegeven moment zegt hij, kom je op een leeftijd. Dan ga je uh, de vraag stellen, willen kinderen? Dan is het belangrijk om stabiliteit te hebben in je werk. Het is zondagmiddag. We staan op de luchthaven Barajas van Madrid. Carlos is hier, een goed gezelschap met zijn ouders, zijn vriendin en zijn zus. En de, de trappers moeten nu van de fiets af. Ja. Carlos, gelukkig had mijn vader zijn gereedschapskist bij zich. Nou, het uh, moment is daar. Carlos gaat door de veiligheidscontrole. Ja, En zijn moeder. Bueno, cariño. Que te vaya muy bien. Vader van Carlos, zus ja. en Laura, een ja, ja, ja. vriendin. En zo kwam Carlos naar Nederland. Zometeen horen we hoe het verder ging. En meneer Vermeent, hoe kan het dat de Spanjaarden hier naartoe komen... terwijl de werkloosheid hier stijgt? Het heeft te maken met een mismatch op de arbeidsmarkt. We hebben een, een groot gebrek aan technisch opgeleide mensen, ook ICT-mensen. Die leiden we onvoldoende op. Er is in ons onderwijs onvoldoende animo. Inmiddels is dat in de Kamer is dat ook doorgedrongen. En men begint nu op de lagere school techniek leuk te maken. Maar ja, daar zijn we veel te laat mee. Ja, want die, we we als, die dat dat klaar, als die mensen straks ja. klaar zijn, dan zijn de banen ja. ingevuld. Bah. Ja, helemaal dat blij, echt ja. ja, maar uh, meneer Vermeent, uh, hoe erg is dat als je Europees denkt? En dat je zegt van, wij gaan naar Europa toe. En nou, dan komen er veel ICT'ers uit Spanje. En wij leveren. Dan moeten wij aan Europa ook leveren. Is het niet een beetje ouderwets om te denken dat uh, ja. je per natie blijft... Uh, nee, ik ben het met u eens. Je moet Europees denken. Maar aan de andere kant uh, is het toch wel belangrijk... dat je ook zelf uh, in je land innovatiever bent. Wij moeten ons geld vooral verdienen met innovatieve producten hmm. op de wereldmarkt... Wij verliezen heel veel markt... doordat wij producten uh, ja, produceren en maken die wel heel lang maken. En wij zijn weinig innovatief. We zijn gezakt op de concurrentieladder wereldwijd. Terwijl 10, 15 jaar geleden stonden we in de top... En daar moet je ook naar kijken. Nee. Als wij onze welvaart willen volhouden... je moet natuurlijk wel eens... kijk, ik denk Europees... maar als je je welvaart wil vasthouden in je eigen land... zul je ook iets moeten maken wat interessant is voor ja, het buitenland. Ja, precies. Dat bedoel ik, ja. En daar schieten ja, we nee, tekort. Ja. ja, daar schieten we tekort. Ja, ja, ja, ja. Carlos die kwam dus naar Nederland voor een technische baan. Dat hoorden we net. Hoe het verder met me ging, horen we in het vervolg... van uh, verslaggever Mathéa Vrij. Typisch zo'n uh, bedrijventerrein... waar de firma Delba is gevestigd... en daar... Komt straks Carlos naar buiten, als het goed is. Die heeft zijn eerste werkdag erop zitten. En de grote vraag is natuurlijk, hoe vond hij het, zo'n eerste dag? Ik ben Stefanie Brinkman van Randstad Techniek Duiven. En verantwoordelijk voor uh, Carlos. Je hebt Carlos al eventjes gezien vandaag? Ja, dat klopt. Ik heb vandaag een aankomstcontrole gedaan, zoals we dat noemen, bij het bedrijf waar hij werkt. Hey, ik ben Carlos. Je bent Carlos, Hi, leuk je met We beginnen de entrevista nu. Mevrouw Van Randstad, die well, kan weer Spaans. In English, ja, no? Ik heb al gehoord dat hij hier samen is met een andere Spanjaard. Zijn naam is Raul. Ja, ik Raúl. Yeah? Hoe was je eerste dag hier? Het was een goede dag. A yeah. veel stress. Hij zegt dat was een goede dag Het was wel een beetje een it's gestresste dag. Kennis maken met iedereen. Het is moeilijk. Het is veel verandering. Wat gaan jullie nu eigenlijk doen? We are going to go shopping. Spullen kopen. Ja, vanuit Randstad zijn wij verantwoordelijk uh, voor alle zaken die spelen voor de buitenlandse vakkracht die hier uh, komen werken. Dus zo ook boodschappen doen, uh, ze wegwijs maken hier in Nederland. Mag ik mee boodschappen doen? Ja, yes, of course. Uh, sí. con, con Las cuatro. <laughs> Het is al donker. <laughs> Het is voor Spaanse begrippen best een beetje koud. Uh, de vorm autonoma in el puesto de trabajo que me tiene que situatie Zie je of nog? Ja, zie. De Little kennen ze? Ja, Ze zitten hier in de buurt bij een accommodatie. Zijn het allemaal Spanjaarden of ook mensen uit andere landen? Uh, we hebben meerdere landen, bijvoorbeeld Spanjaarden, Portugezen, um, Hongaren, Polen. Daar hebben wij de vakspecialisten, technisch vak specialisten die, uh, die hier in Nederland uh, kunnen werken. Wij verwachten wel in het kader van de schaarste op de technische arbeidsmarkt in Nederland... dat er een toename zal zijn van buitenlandse vakkrachten. En dat er dus behoefte is aan mensen zoals Carlos. Hoe voelt het van binnen dat in Spanje eigenlijk niemand op jullie arbeid zit te wachten? Hoe voelt dat? Ik ben blij omdat het heel moeilijk is. You the family. You... Hij zegt: Nou, ik vind het echt heel moeilijk. Want allemaal familie is daar: uh, vader, moeder, uh, zus. Maar ja, de mensen zeggen: Het is toch beter om dit te doen: om te gaan reizen en te verdienen en dan weer terug te komen, dan een slecht leven in Spanje. En no half a bad life in, in Spain. Hoe lang hoop je te blijven hier? Voor hoe lang doe you... je I ik weet het niet, want de plane is. Hij zegt nou ja, ik weet niet, maar als het goed bevalt en als mijn vriendin hier kan komen, dan zouden we best graag kinderen willen krijgen hier. Dus ja, of het nou één jaar of twintig jaar wordt, geen idee. One jaar of twintig jaar, ik weet niet. Het is 1475. Dank je wel. Tot ziens. Ja, meneer van Meent, Carlos is nu anderhalve maand in Nederland en werkt nog steeds bij hetzelfde bedrijf. Hij is door Randstad hier naartoe gehaald. U bent zelf commissaris bij Randstad. Is dit iets wat u toejuicht? Nou, laat ik het zo zeggen. Um, het, is, het is heel praktisch. Op het moment dat bedrijven in Nederland niet in staat zijn of geen mogelijkheid hebben... om technische mensen uit de buitenland aan te trekken, vertrekken ze. Ik zie nu al gewoon bedrijven vertrekken uit Nederland. Ja, dus het die is maar beter dan die werknemers hierheen te halen dan? Ja. Ja, ja ik bedoel, dan hebben we toch nog werkgelegenheid gelegenheid. En ze betalen nog belasting en we hebben loonbelasting en btw. Dus dan moet je heel pragmatisch zijn. Maar het is natuurlijk geen gelukkige omstandigheid... dat wij uh, zeg maar, technici uit buitenland moeten halen. Nee. Alleen, is... ja, laten we realistisch zijn. Het, uh, het is even nodig. De bedrijven. Ja. Ze zijn nodig. Ze vertrekken ja. andere bedrijven. Het gaat niet goed met de economie. Stel, we maken u premier. Alsjeblieft niet. Nou, dat doen <laughs> we toch even. Wat gaat u doen? Nee, nee Ik bedoel, kijk, uh, we hebben een, er zit nu een kabinet. Uh, dat moet aan de slag. Dat moet eindelijk aan het werk. Uh, er zijn heel weinig oplossingen op dit moment. We hebben geen geld, laten we realistisch zijn. Uh, nee, maar, meneer Vermeent, we hebben nu genoeg sombere geluiden. Gehoord. We willen iets vrolijks. Uh, nou, oplossing. Iets vrolijks. Eerst, nou, de eerste plaats wat ik zou willen aanpakken is de bouw op dit moment. En wat, wat doet u daaraan? Het kabinet, het kabinet nou, er zijn wat er, oude recepten uit het verleden die ik zelf al toegepast heb. Op het moment dat je de bouwsector aan de gang krijgt, dan uh, gaat dat als het ware door Nederland heen... Ja, dat, dat snap ik maar. Hoe doet u, doet u, u dat? dat? Hoe gaat u de bouw? In de nou, wij het vleden, in het verleden hebben we het gedaan als volgt. We hebben dus uh, voor, uh, uh, zeg maar, uh, investeringen in je eigen huis... Uh, energiebesparing bijvoorbeeld, hebben we vroeger een regeling gehad. Die mocht je fiscaal aftrekken tijdens ja, de ja. Slimme constructies. Ja, een slimme constructie. U, u, u deed dat vroeger als staatssecretaris, toch? Ja, voor heel, heel beperkt. Twee jaar lang heb je dan uh, je, gaat je huis verbouwen en dan mocht je dat fiscaal aftrekken. Nou, dat is geen structureel beslag op de Rijksbegroting, maar het werkt wel. Het tweede wat je moet doen, gemeenten zouden heel snel rond de tafel moeten gaan zitten met bouwbedrijven en zeggen: Nou ja, wij weten ook wel dat die duur, de grond nu te duur is die we u aanbieden. Die grond gaan wij goedkoper aanbieden dan nu. En we maken een slimme constructie dat we als er huis gebouwd worden, dat we dat in ieder geval samen ja. uh, delen. Dus het kan wel. Dus er zijn de wel de slimme ideeën te bedenken om toe onderbraad te krijgen. Er zijn slimme ideeën gewoon te bedenken, maar je moet met de bouw beginnen. Wat ze niet hadden moeten doen op dit moment. De hypotheekrente beperken is op zichzelf prima, dat moet gebeuren. Maar, maar dat moet je niet doen. Maar niet doen je wel, nee, dan wel, maar niet doen via die aflossingsvrije hypotheek. Je zou moeten zeggen, we gaan het wel fiscaal doen. Maar je mag wel gewoon netjes een gewoon aflossingsvrije hypotheek nog afsluiten uiteindelijk. Ja. Dan heb je minder last. Op dit moment is het zo dat mensen. Én uh, zeg maar fiscaal als het ware beperkt worden. En nog eens een keer beperkt worden als het gaat om die aflossige hypotheek. Ja. Dat is niet, dus dubbel op, dat ja, gaat dat niet verken. Nee. Je niet je beetje, heb jij er een beetje vertrouwen in voor de komende jaren? Of word je ook heel somber hiervan? Jawel, nee, nee, nee, nee. Want mijn vertrouwen is heel diep gegrondvest op het feit dat als het met Nederland ontzettend slecht gaat, dan gaat het weer erg goed. 1672 is een schoolvoorbeeld. Ja. Ja. Redeloos, redeloos, radeloos. Ja. Iedereen zou al ons hoofd moeten lopen, dat, ja, dat weet dat elke komt. Nederlander. Ja. En houd dat nou ja. voor je. Op dat moment werden wij op ons best. We speelden de vijanden tegen elkaar uit, ze gingen... Met elkaar ja. vechten en we leverden aan iedereen kanonnen en kogels. De, de, de, en toen kwam er bovenop en er kwam de weelderige 18e eeuw. De Europese gedachte. Ja. kogels aan de een en, ja. en kanonnen aan de ander? Nee, dat doen we niet. Nou ja, dat waren, waren we goed in Maar, uh, maar je... gewoon het, verhuft, het vernuft, dus de slimheid. Ja. De, dat, die slimheid, dat persoonlijke vernuft. Dat is dat boerenverstand, zoals dat ook wel heet. Dat is in Nederland altijd heel scherp ontwikkeld van het individu. Daar doen veel mensen aan mee. Dus je moet die denktanken, die ideeënrijkdom die Nederland echt traditioneel heel sterk heeft van velen, die moet je mobiliseren. En die wordt altijd erg geprikkeld als het slecht gaat. En daarom heb ik, ik heel ben veel vertrouwen ja. in de toekomst. Uh, te, uh, ik ben het hoe... helemaal eens. Maar wat mij opvalt, ik, als je nou kijkt naar het regeerrekord... en dat valt we toch een beetje tegen van de veertigers. Wij leven in een online samenleving. We leven in de wereld van het internet. Het is de oude wereld. Als, als, je, als je naar het regeerakkoord leest, dan staat er niks over in. En als je echt een no. groeien, de komende 10, 15 jaar... Moet je het daarvan hebben. Moet okay. je van hebben. Digitaliseren van de samenleving. Ga je onderwijs heel snel digitaliseren. Ga veel meer doen met internet. Op het gebied van e-health, e-commerce. Daar moet je groeien. Goed. En ja, dat heeft men gewoon vergeten bij het kabinet. En dat is heel jammer. Dank voor de tips, Willem van gemeente Den Haag luistert mee. Je weet, wij we hebben dit programma. Dus het komt vast goed. <laughs> Graag gedaan, dankjewel. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid die heeft zojuist haar rapport over het treinongeluk in Amsterdam van 21 april jongstleden gepresenteerd. En bij dat ongeluk raakten tenminste 190 mensen gewond en overleed één passagier. Verslaggever Matthijs van der Wiel die was bij de persconferentie. Matthijs, wat was de belangrijkste kritiek van de Onderzoeksraad? Nou, uh, kritiek is dat de dienstregeling die dag eigenlijk te krap was... en niet uh, voldeed aan de normen die daarvoor staan. Er waren werkzaamheden op het spoor, zoals vaak in het weekend. En daardoor moesten de treinen anders rijden, zaten ze dichter op elkaar. Was het allemaal anders georganiseerd dan normaal? En dat was ook niet getoetst door ProRail. Dat was uh, kritiek op ProRail van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Kritiek op de NS was er ook namelijk dat de NS eigenlijk... zijn zorgplicht niet goed nakomt om alles eraan te doen... wat het bedrijf kan om het veilig mogelijk te maken voor reizigers. En dan gaat het vooral over de veiligheid van het eh, reizen per trein op het moment dat er dan toch een botsing is. Bijvoorbeeld eh, een kreukelzone, een manier waarop de schok van zo'n frontale botsing kan worden geabsorbeerd. Niet alle treinen hebben dat al, maar ook het interieur. Eh, de onderzoeksraad voor de veiligheid was verbaasd over het aantal gewonden. Eh, bijna 200. Nou, hoe kwam dat? Om, dat kwam ook door het interieur. Er zijn nieuwe mogelijkheden bij de bouw van een trein, bij het in van de trein, de binnenkant daarvan om ervoor te zorgen dat als er dan een botsing is, mensen minder hard tegen eh, het meubilair en tegen elkaar aanbotsen. Iedereen die stond eh, of niet gewoon op een stoel zat in die trein, is bijna gewond geraakt die dag. Dat eh, voor zover de kritiek. Eh, ook was er een reconstructie van de precieze toedracht van het ongeluk. We wisten al dat de machinist van de stoptrein eh, een rood sein had gepasseerd. Eh, wat er verder meespeelt was dus die te krappe planning, maar ook het feit dat niemand dat heeft gezien dat er iemand tot een trein door rood was gereden. Ook de verkeersleiding niet. En daardoor ook een aanbeveling van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Om daar verandering in te brengen. Om de systemen te veranderen. Dat machinisten een waarschuwing krijgen als ze een rood zijn naderen. Ofwel als het al te laat is. Uh, zojuist hebben ook de NS en ProRail gereageerd. En uh, die kwamen met een hele waslijst aan maatregelen. Zeggen dat ze nu al actie hebben ondernomen om dit soort... Verbeteringen in te voeren voor de toekomst. Goed, dankjewel. Matthijs van der Wiel, jij deed het verslag van de persconferentie van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over het ongeluk bij Amsterdam in april van dit jaar. Welkom in de tijdmachine. Naar welk jaar gaan wij terug, Herman? 1621. 1621. Dat was niet het rampjaar. Wat was nee. het wel voor een jaar? Nou, het was een beetje een rampjaar. Want uh, Hugo de Groot zat gevangen, levenslang veroordeeld voor hoogverraad uh, op Loefenstein. En, uh, maar het was verheugend dat hij er in dat jaar in slaagde. met behulp van zijn vrouw, die daar een legendarische rol bij heeft gespeeld. Maria van Rijgersberg. om te ontsnappen uit dit barre kasteel. Staatsgevangenis op dat moment ook. in een boekenkist. Ja, dat mooie verhaal. En wat is er nu aan de hand met Loefenstein? Nou, uh, Loevestein uh, behoort tot een van de voorname lieu de mémoire... van de Nederlandse nederzettingsgeschiedenis. Herinneringsplaatsen. En, uh, ja, hoe je dat ook wil vertalen, een Frans begrip... Uh, maar uh, dus dingen waar essentiële zaken zijn gebeurd... die uh, samenhangen met wat er in dit land uh, is voorgevallen. En uh, dat dreigt Loevestein samen met andere instellingen overigens. Ook Huis van Doorn bijvoorbeeld in Zeist. Uh, in Doorn, <laughs> uiteraard. <Ja>. Uh, die, <laughs> dreigen gesloten, maar, uh, die dreigen ja, gesloten, hoor. Die dreigen gesloten, worden In die zin dat ze natuurlijk wel blijven bestaan als monument. En dat ook de collecties beheerd blijven. Maar dat ze niet meer toegankelijk zijn voor het publiek. Nee. En dat is... Erg ernstig, denk ik. Gisteren was er ook een protestactie tegen de sluiting van uh, dat slot roevenstein in Den Haag was dat. Wij zijn hier om onze stem te laten horen aan de Tweede Kamer, omdat roevenstein bedreigd wordt, Loefestein! Loefestein! Ja Herman, jij noemde dat net heel mooi. Lieu de mémoire, herinneringsplaatsen ja. aan de geschiedenis. Waarom uh, is het erg als we die sluiten? Ja nou, er is uh, in deze tijd een groeiende behoefte aan houvasten. Nieuwe houvasten en rituelen. En het blijkt dat de geschiedenis, en vooral de geschiedenis vanuit jezelf, daar erg in voorziet. Vroeger was dat allemaal geregeld bij de zuilen. Die hadden hun houvasten rituelen. Uh, die zijn uh, in die concreetheid voor heel veel mensen verdwenen in de jaren 60, 70. En nu is er een soort wildgroeien, vacuüm, want mensen kunnen niet zonder houvast en ritueel. En dan zie je dat dat alle kanten op springt. Je ziet het bijvoorbeeld aan de groei van de kanons. Sommigen hebben het wel over een ware kanonitis, een soort ziekte in Nederland. Maar ik vind het heel positief. Iedere van Van de korfbalvereniging tot de nationale geschiedenis krijgt een kanon. Dat grijpt enorm om zich heen. En dat is die behoefte om een houvast te hebben. En vooral antwoorden te krijgen op vragen die mensen zich nu steeds meer stellen. Hoe komt het dat ik ben wie ik ben? Ja. En hoe is dat gegroeid? En dan heb je dat soort plaatsen die nu oh ja, dan kijk, want dichtgaan, je... die, die heb je daarvoor nodig. Ja, daaraan binden. Ik bedoel, daar zat een van de grootste geleerden die Nederland uh, internationaal ooit heeft voortgebracht. Hugo de Groot, uh, Nobelprijswaardig zou ik zeggen. Die uh, staat voor uh, opvattingen waar wij de directe erfgenamen van zijn. En nu niet alleen wij, maar ook de wereld. Hij is de grondlegger van het moderne internationale recht. Zo wordt hij ook erkend. Hè? Het zeerecht, het natuurrecht. Dus daar moeten we maar, gewoon naartoe kunnen. Even, even zien ja. van de ploegen. Heb jij behoefte aan dat soort plaatsen in Nederland om daarheen te kunnen? Ja, absoluut. Uh, maar ik ben natuurlijk een Fries, dus uh, ik kijk vooral in in Friesland rond. Oh, ja. ja, Maar dat is ontzettend belangrijk om te weten waar je vandaag komt. Wat, wat je tradities zijn en hoe je, ja, je normen en waarden zijn ontwikkeld. En, en wat, wat vind jij dan in Friesland aan plaatsen waar je dat terugvindt? Ja, uh, nou ja, alle elf steden bijvoorbeeld, oh, ja. die zijn heel belangrijk. De ja. Warenzee is erg belangrijk. Ik heb het vooral over natuur. Mm -hmm. Ik ben echt een natuurmens. Dus uh, ja, maar er zijn ook prachtig mooie oude gebouwen die uh, bestaan ja, moeten dat blijven goed. daar. Ja. En dat zijn, voor Nederland geldt hetzelfde. Ja. Guido, heb jij dat ook? Of uh, ben je vooral Bezig met heel hard auto rijden. Met goede circuits. Uh, ja. Uh, ja, ik heb eigenlijk nou, zo'n meer circuits gezien. En natuurlijk uh, ja, heb je Zandvoort in in, ja. in Nederland. Dat is natuurlijk wel een belangrijk punt we hadden alles daar formule 1, alleen... Ja, dat bedoel ik. Uh, ja. Helaas niet meer, maar ja. dat zal natuurlijk voor Nederland... Is dat ook een milieu de memoire? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, dat is op elk vlak is dat, hè, iets, een plek... die bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van mentaliteiten... of van allerlei moderne verschijnselen, ook sport uiteraard. Ja, die maar, hebben hun gedenkplaatsen. Maar het is crisis, hè? Dat hoorden we net van Willem Vermeent. Ja. Het is heel erg crisis, hoorden we ja, ook. Nee. Dan is er misschien wel geen geld meer om dat te doen. Nee, nee maar houden. een reden te meer om daar dus aandacht voor te hebben. Want dat soort houvasten heb je dus nodig, en ja. als inspiratie. Want het, het wijst echt naar de moderne tijd toe als je het hebt over poldermodel, over decentralisatie, over Europeisering. dan zijn dat gedachten die door mensen als Hugo de Groot zijn ontwikkeld. Dat is ook waardoor hij dus in moeilijkheden kwam in die tijd. Hij was voor federalisme, voor burgermacht... hij was voor gematigdheid, hij was voor tolerantie. Dat heeft hij verloren in eerste instantie. Maar die ideeën zijn wel in de moderne tijd terechtgekomen. Nou, als je dat dus kunt binden aan een plek... dan heb je sowieso al de historische sensatie. Dat kent iedereen, maar je moet dat natuurlijk ook een handje helpen. Maar iedereen kent dat verschijnsel als ik over de dam loop. In Amsterdam denk ik elke keer aan die wederdopers die daar in 1533 vermoord werden. Gewoon, hè? Ja, dat ja, nou ja, ben je wel een keer. beetje ik, uniek, is, hoor. Ja. Dwang, <laughs> dat is geen dwangroze. <laughs> dwang, ja, je kijkt namelijk zo. Je moet aan denken. Goed, dat is ook gebonden aan je eigen levensloop en je belangstelling. Maar iedereen heeft dat ook. Als jij in de buurt van de duinen komt, dan denk je aan zandvoort, denk ik. Dat is toch een gedachte. Ja. Al die jongens jij zandvoort, dat ook? Ja, zeker, ja, Ik uh, heb geschiedenis gestudeerd, maar uh, niet alleen daarom. Ik vind het zelf ook heel belangrijk om die uh, plaatsen te hebben... En daar ook je kinderen wat in te onderwijzen, ja. bijvoorbeeld. Nee, Dus dat is inderdaad het punt. Je moet dan wel daar wat mee doen. Hè? Dus dat is, kijk, en de, op dat punt is Loefenstein nu bezig... maar ze zijn wellicht toch wat ja. te laat daarmee misschien begonnen. Misschien wat commerciëler. Maar, wat... Nee, wat, misschien wat commerciëler. Gewoon ook commercieel. Hè? Ah. Je moet het opengooien. Een heel goed voorbeeld vind ik op dit moment Muiderslot. Het Muiderslot was tien jaar geleden een verstoft kasteel. Dat lag daar, mooi, maar er gebeurde niks. Dan moest je een rondvraag aanvragen... en dan kon je daar rondgeleid worden. En verder niks er nou, kwam vrijwel niemand. En dat was zeer besloten. Daar hebben ze heel ingrijpend hebben ze dat attractief gemaakt voor jongeren. Die vinden dat enig nu. Die kunnen onder van natuurlijk hoe het er allemaal uitziet enzovoort. Ze hebben daar allerlei activiteiten. Er is een kinderuniversiteit. Daar heb ik net college gegeven oh, okay. een paar weken geleden. Nee, nee, dat was niet alleen hun initiatief. Nee. Dat is een heel Nederland van allerlei instellingen. Mm -hmm. Maar het is heel verstandig. Dan trek je, krijg je de mensen. Maar je moet er ook gewoon bruiven of de partijen. Ik weet niet of ze dat doen overigens. Maar ik bedoel dat soort commerciële <laughs> activiteiten. houden in de, de boek Beest. Dus ja, je nou, zegt eigenlijk, je moet wat, wat, wat, wat, wat meer ook zelf ja, initiatieven nemen... Ja, nee. en, en zorgen dat er meer mensen zijn. Nou ja, heel fundamenteel. En daar, daar zijn allerlei mogelijkheden. Er zijn dus ook hele goede voorbeelden van inmiddels in Nederland. Dus daar ligt echt een toekomst. En mogen ze nou alsjeblieft de tijd even krijgen om dat te gaan doen... dat de boel niet potdicht gaat met spinnenwebben ervoor. Ja, jij krijgt niet meer tijd, want het is bijna drie uur. Blijf luisteren, zou ik zeggen, want zometeen praten we met coureur Guido van der Garde... over zijn grote wens, een plek in de Formule 1-wereld. En een nieuwe Hobbit-film gaat morgen in première, daar gaan we het ook over hebben.